In Duitsland zijn twee mannen uit Arnhem opgepakt... die aan de internationale jihad in Syrië zouden willen meedoen. Op verzoek van Nederland werden de mannen van 21 en 26 jaar... in het Duitse kleef aangehouden. Hun auto lag vol gevechtskleding, geld en nieuwe telefoons. Binnenkort worden ze overgeleverd aan Nederland. De manier waarop sterftecijfers van ziekenhuizen worden berekend... moet anders, dat zeggen onderzoekers van het UMC Utrecht en het Erasmus MC... Een ziekenhuis kan een laag sterftecijfer krijgen door patiënten vroeg te ontslaan. En daarom moet voor het echte beeld ook worden gekeken hoeveel patiënten overlijden vlak na het ontslag uit het ziekenhuis, zeggen de onderzoekers. Op een school in de Amerikaanse staat Nevada zijn bij een schietpartij twee doden en twee gewonden gevallen. De doden zijn een leraar en de schutter, die pleegde zelfmoord. Hij zou een leerling zijn geweest. De twee gewonden zijn er slecht aan toe. Rond de drie Belgische kerncentrales in Tihanch wordt een dijk aangelegd. Die moet de centrales beschermen tegen extreem hoge waterstanden in de Maas. Na de kernramp in het Japanse Fukushima werd er opnieuw gekeken naar de veiligheid van de centrales. Uit een stresstest bleek dat een hoge waterstand een van de grootste risico's is. Het is weer niet gelukt om het vastgelopen schip voor de kust van Petten vlot te trekken. Vanavond was een tweede poging. Het Belgische schip bewoog wel, maar kwam niet van zijn plek. Als het helemaal niet lukt om het schip weg te slepen... wordt het ter plekke gesloopt. Architect en essayist Rem Koolhaas heeft de Johannes Vermeerprijs gekregen. Dat is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. Hij kreeg een award en 100.000 euro. De jury prijst hem vanwege de energie waarmee hij zoekt... naar nieuwe mogelijkheden om de wereld vorm te geven. Zometeen in Met het Oog op Morgen een gesprek met Rem Koolhaas. Het weer vanuit het zuiden klaart het op en wordt het droog. Het is een graad of 13. Morgen geregeld zon, s'avonds regen. Het wordt morgen bijzonder warm voor deze tijd van het jaar. 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken.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 Vanavond las ik dat de EU opnieuw gaat overleggen met Turkije over toetreding tot Europa. Vanmiddag hoorde ik hoe mijn gewaardeerde collega Bram Vermeulen, onze correspondent in Turkije, al maanden in dat land op een zwarte lijst staat en niemand hem wil vertellen waarom. De weg naar Europa is lang en wat mij betreft blijft dat voorlopig zo. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Hij is de visionair achter onder andere de beroemde CCTV-toren... van de Chinese televisie in Peking en de Nederlandse ambassade in Berlijn. De man die decennia van zijn leven wijde aan de stad en al haar uitdagingen... richt nu zijn blik op het platteland. Vanavond kreeg hij de Johannes Vermeerprijs 2013. En ook al houdt hij niet van interviews, wij mogen hem spreken. Architect Rem Koolhaas. Vluchtelingen zijn er in alle soorten en maten... maar binnenkort hebben we wellicht de eerste klimaatvluchteling te pakken... Daar gaan we het over hebben, maar ook over onze privacy. Hoe kunnen we voorkomen dat bijvoorbeeld de Amerikanen... al onze gesprekken afluisteren? En om vijf voor twaalf, onderwater wifi. Dit is het komende uur, maar nu eerst het nieuws van... Maandag 21 oktober. De Amerikaanse spionagedienst NSA heeft in Frankrijk meer dan 70 miljoen telefoongesprekken afgeluisterd in amper één maand tijd. De Franse minister van buitenlandse zaken vindt dit onacceptabel en wil uitleg van de Amerikanen. Uh, en ook in Nederland was de Amerikaanse geheime dienst erg actief, merkte technologie-website Tweakers. In één maand tijd zijn bijna 2 miljoen gesprekken opgenomen. Wat ze doen is opslaan met wie je belt, wanneer je precies belt en waarschijnlijk ook vanaf waar je belt als het gaat om een, om een mobiele telefoon, omdat het tegelijkertijd wordt opgeslagen. Minister Plasterk wil met de Verenigde Staten afspraken maken over de activiteiten van de NSA... Hij zegt dat toe nadat de oppositie, waaronder D66... stelde meer actie te willen zien van de minister. Ik vind dat minister Plasterk namens de Nederlandse regering... ook echt moet, moet aangeven waar de grens ligt. En wij moeten als land ook precies weten wat de Amerikanen allemaal bij ons doen. En daarom heeft D66 ook een spoedprocedure aangevraagd... om die duidelijkheid te krijgen. Nederland heeft ook nog een appeltje te schillen met een andere grootmacht. Minister Timmermans sleept de Russen voor het internationaal zeerecht tribunaal... vanwege de kwestie met het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Volgens onze interpretatie van het zeerecht is het zo... dat er geen zaken zich hebben voorgedaan die rechtvaardigen... dat een bemanning in bewaring wordt gesteld en een schip aan de ketting blijft. De bemanning van Arctic Sunrise zit al een maand vast. Bij Greenpeace zijn ze blij dat de minister deze stap zet. Omdat dat kan betekenen dat de mensen die onterecht vastzitten in Rusland voor het beschermen van de Noordpool... dat die eerder vrijkomen. De bosbranden in Australië zijn nog steeds niet onder controle. Er dreigt zelfs één grote megabrand te ontstaan. Een tv-verslaggever zag tot zijn verbazing... dat de brandweer dat probeerde te voorkomen door zelf brand te stichten. Morgen zakt de temperatuur, maar maarschuwt de brandweer... het leed is nog lang niet geleden. They shouldn't think that the crisis is over. With the forecast en winds tomorrow it's every bit as bad as it was over the last couple of days. Skip, gemeenschapszin, dat staat bij de Vriezen hoog in het vaandel. Na de grote brand in de historische binnenstad van Leeuwarden van afgelopen weekend zijn er allerlei acties verzonnen om getroffen bewoners te helpen. En die halen echt van alles op: kleding, meubels, uh, serviesgoed, uh, telefoons, laptops, kijk uh... Uh, alles wat je maar kan wensen eigenlijk winkels die zich inzetten. Uh, restaurants die je uh, altijd aanbieden, uh, hotels met linnengoed. Echt, uh, echt heel mooi. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En mijn collega Mariel Hagman heeft alvast de kranten vanmorgen voor ons gelezen. Mariel. Nederland speelt hoog spel met de gang naar het internationaal zeerecht tribunaal. De Volkskrant heeft de nodige juristen gesproken die denken dat dit niet goed gaat aflopen. Het dilemma voor het zeerecht tribunaal is dat het bij vrijspraak van de bemanningsleden van Greenpeace... ook de deur wagenwijd openzet voor echte piraten uit bijvoorbeeld Somalië. Daarnaast is de kans groot dat Rusland een ongunstige uitspraak naast zich neerlegt. Het AD heeft een exclusief interview met een van de drie verdachten van de kunstroof in Rotterdam. Een verslaggeefster van de krant heeft zich daarvoor begeven naar de hel van Roemenië. Zoals de gevangenis in Boekarest wordt genoemd. Maar de gang er naartoe is niet voor niets geweest. Het AD heeft de verdachte een bekentenis weten te ontlokken. Hij heeft toegegeven dat hij de werken uit de kunst al heeft gestolen met een waarde van ruim 18 miljoen euro. De Roemeen dacht eigenlijk dat het replica's waren. Zo slecht was de beveiliging van het museum. Oud-CNV-voorzitter Doekle Terpstra vindt dat zijn bond... moet samengaan met de FNV. De bonden moeten één federatie vormen... om hun positie ten opzichte van werkgevers te versterken... zegt hij in het Nederlands Dagblad. CNV gaat al samen met de Unie en Terpstra vraagt zich af... waarom een nog breder verband niet zou kunnen. Hij vindt dat de moderne vakbeweging een sociale ANWB moet zijn... Werknemers maken tegenwoordig hun eigen keuzes... maar ze willen wel ondersteuning hebben. Juryrechtspraak. Af en toe duikt die discussie weer op. Nu in trouw. En het is niet de eerste de beste... die de kwestie weer op de agenda probeert te zetten. Wouter van den Berg was tot vorige week vice-president bij de Amsterdamse rechtbank. Het argument van Van den Berg. Hij vindt het onbestaanbaar, onbestaanbaar dat in ons staatsbestel... de wetgevende en de uitvoerende macht... verregaand zijn gedemocratiseerd. Maar de derde macht, de rechtspraak, in het geheel niet... De treinen zitten op 8 november waarschijnlijk vol met studenten. Ze gaan dan met z'n allen naar Den Haag om te voorkomen dat de OV-studentenkaart wordt afgeschaft. De afschaffing van het recht op gratis reizen voor studenten levert het kabinet 1,2 miljard euro op. Maar met de studenten zijn ook de OV-bedrijven niet blij, schrijft Spits. Zij krijgen jaarlijks honderden miljoenen om de studenten te vervoeren. De crisis leek tot nu toe voorbij te gaan aan de supermarkten. Maar die beginnen nu toch ook te merken dat de karretjes minder vol zijn... valt te lezen in de regionale ochtendbladen. Lang golden de supermarkten als de winnaar van de crisis... omdat de consumenten zijn gaan bezuinigen op etentjes buiten de deur. Maar sinds een maand of drie leggen klanten minder in hun boodschappenwagen. Ze hebben besloten dat ze alleen nog maar kopen wat ze echt nodig hebben. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Sometimes should talk about things you don't understand you better skip to the matters at hand There's no telling. John Hyatt, Georgia Ray. Frankrijk en Nederland staan vandaag op de achterste benen... want de Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft in Frankrijk 70 miljoen... en in Nederland 1,8 miljoen telefoongesprekken onderschept. Michel van Eten, hoogleraar internetveiligheid aan de TU Delft... en lid van de Nationale Cybersecurity Raad. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er nu exact afgetapt? Ja, in veel koppen staat het woord gesprekken. Maar uh, wat primair is afgetapt, uh, is wat uh, metadata genoemd wordt. Dat zijn eigenlijk alleen de verkeersgegevens. Dus wie heb je gebeld, wanneer, uh, hoe lang duurde dat gesprek? Uh, en dat is eigenlijk dezelfde gegevens die wij ook sowieso al opslaan. We hebben een wet uh, bewaarplicht in Nederland. en Dat betekent dat alle providers en telecomaanbieders... Uh, uh, een jaar lang al dat soort gegevens moeten opslaan. Dat, dat is waar dat cijfer op slaat. Mm -hmm. en een deel van die, um, die 1,8 miljoen. zou ook kunnen slaan op uh, daadwerkelijk telefoontjes zelf. Hè, dus de, het gesprek. De inhoud van het gesprek, ja. Precies. Daar zijn ook opnames van gemaakt. Maar dat is een, een deel van dat totale aantal. En niemand weet precies welk deel. En dat verkeer, wat, wat ze dus nu hebben uh, onderschept, zeg maar, die metagegevens. wat kun je er dan mee? Kun je ze uiteindelijk gebruiken om daadwerkelijk dat gesprek terug te luisteren? Um, dat wordt ook nog soms gebruikt. Nu gaan we het heel ingewikkeld maken. Want de, de NRC slaat heel veel uh, gesprekken automatisch op. En, en dat doet ze eigenlijk niet om ze meteen af te luisteren. Maar om er later nog een keer uh, naar te kunnen luisteren als dat gesprek met terugwerkende kracht toch ineens interessant blijkt te zijn. En dat maar gebeurt het op het moment dat je bijvoorbeeld een verdachte bent... en ze weten wat je nummer is en ze gaan dan kijken... heb jij gebeld met die en die? En ja, dan gaan ze daadwerkelijk precies. naar die gesprekken luisteren. Inderdaad, en dan ook nog met de gesprekken die die die... dan weer met zijn netwerk heeft gevoerd. Dus ze kunnen heel ver teruggaan dan in de, in de contacten van de contacten. Um, en, en zo moet je die verkeersgegevens ook zien. De waarde daarvan is dat je kan zien wie met wie communiceert. En ga maar eens na over hoe je zelf communiceert in de loop van een dag. Dan kun je heel veel over iemands uh, handel en wandel te weten nou, komen. Nou, dat Buur ik mijn moeder op... heel vaak spreek, denk ik. Nou, dat is misschien best interessante <lacht> informatie <ja. lacht> voor sommige mensen. Dan zitten we misschien meer aan de roddelkant van, de, van het uh, spionagespectrum. Maar, ja. Ja. maar als ik zo hoor, 70 miljoen taps in een maand tijd in Frankrijk. Heeft die NSA überhaupt genoeg mensen om dat allemaal een beetje... Uh, nee, dat is na natuurlijk allemaal geautomatiseerd. Dat is ook uh, een van de grote uh, rode lijnen... In die, in die enorme stroom van onthullingen over de NSE... is dat die automatisering veel verder is... dan, dan veel mensen uh, zich gerealiseerd hadden. Hè? Dus dit wordt allemaal door computers afgehandeld... En binnen die enorme berg aan verzamelde gegevens... gaan dan mensen uiteindelijk uh, ja, relevante informatie opvissen. En dat verschil tussen bijvoorbeeld 70 miljoen in een maand tijd in Frankrijk... en dan 1,8 in Nederland. Waar, waar ligt dat dan aan? Ja, daar is, uh, dat is een heel wonderlijk verschil. Want hetzelfde verschil bestaat ook tussen Frankrijk en Duitsland. Duitsland komt op 500 miljoen. Terwijl ja, Frankrijk en Duitsland, zou je toch zeggen... is ongeveer even interessant voor de, voor de Amerikanen. Dus het moet iets te maken hebben met hoe zij aan die gegevens komen. Dat is mijn wilde ongefundeerde speculatie. Want we weten eigenlijk niet uh, uit die onthullingen... hoe de NRC aan die gegevens komt. Verzamelen ze die zelf door ja, die hier ergens te onderscheppen... Of krijgen ze die aangeleverd door de betreffende en landen? En dat zou dan, wat, wat u impliceert, maar dan zijn we dus aan het speculeren... is dat het in, makkelijker was om in Duitsland aan die gegevens te komen... omdat ze er zoveel hebben, 500 miljoen namelijk. Nou ja, kijk, stel even uh, dat de nationale uh, veiligheidsdiensten hieraan meewerken. En ik weet zeker dat aan een deel van die NSE-achtige processen werken zij mee. Want we hebben nou eenmaal hele warme banden uh, over en weer met Amerika. Zeker in de, in de veiligheidsgemeenschap. Mm -hmm. Um, dan kun je je voorstellen dat, dat in elk land ja, een ander soort afspraak gemaakt wordt. En dat die landen ook op een andere voet met elkaar data delen. En dan kom je in sommige landen dus op veel grootschaliger cijfers uit. Omdat daar simpelweg ruimhartiger afspraken gemaakt zijn. Stel dat, stel dat bijvoorbeeld, en nu zijn we echt aan het speculeren... ik zeg het nogmaals, de Duitse regering dit heeft gesanctioneerd. Dat dat later blijkt. Dat wordt toch een schandaal van de bovenste plank, of niet? Ja. Uh, en toch gaan we dat soort onthullingen zien. Want het is voor mijn gevoel niet voor te stellen... dat dit allemaal zonder uh, medewerking van de nationale veiligheidsdiensten... heeft plaatsgevonden. Een deel van die activiteiten wel. Hè. Kijk, als uh, de NSE samen met de Britse uh, inlichtingendiensten G20... Hè, de economische top uh, uh, afluistert... dan weten de nationale veiligheidsdiensten... Van, die hun regeringsleider daar naartoe hebben gestuurd... die weten daar natuurlijk niks van. Anders hadden ze wel andere maatregelen genomen... Uh -huh. Uh, maar, uh, zeg maar dit grootschalige uh, verzamelen... daar zijn ongetwijfeld ook uh, onze eigen veiligheidsdiensten... op zekere hoogte bij betrokken. Hmm. Volgens de NSC gebeurt het allemaal onder het mom van antiterreur. Is dat nog vol te houden als we het praten over deze volumes... van afgetapte gesprekken? Uh, nee, dat is totaal niet vol te houden. Niet eens zozeer vanwege het volume... als wel vanwege de gebleken doelwitten. Ik noemde al de G20-aftap. Nou ja, tenzij je denkt dat er ministers zijn die uh, terroristische plannen hebben bij de twintig grootste economieën van de wereld... dan kun je daar al uit afleiden dat het veel breder wordt ingezet. En inmiddels hebben we veel meer voorbeelden... ook bijvoorbeeld richting de, het Braziliaanse energiebedrijf Petrobras. We hebben ook nu in de Franse onthullingen van vandaag gezien... dat er politici voorkomen in die data. Dus kortom, de NSA gebruikt dit soort technieken... ook om economische en politieke spionage te plegen. Ja. We gaan naar Sofie in het Veld aan de telefoon. Europarlementariër voor D66. Goedenavond. Goedenavond. Was u boos toen u hoorde over hoeveel uh, ja, metadata moet ik zeggen, er getapt is? Onder andere in Nederland. <laughs> nou ja, kijk, ik, ik volg dit nu al jaren. En het zijn elke keer weer nieuwe feiten bij hetzelfde verhaal. Uh, ik ben uh, bezorgd. Ik ben ook eigenlijk wel bezorgd over de... de ja, de lauwe en slappe passieve reactie van Europa. Uh, hè, want meneer zegt net zeer terecht... dat ook regeringen en um, uh, geheime diensten in Europa hier aan meewerken. Of maar, de, ook maar dat is toch dan de, de reden, lijkt mij, dat zij een slappe reactie hebben. Als ze zelf weten dat ze mee ja. hebben gewerkt... dan zou ik ook niet heel gaan ja. uh, toeteren. Nee, nou ja, maar dat is ook, dat is ook het, het hypocriete. Hè, want de Franse regering die roept nu vandaag ook weer moord en brand. Maar die hebben gewoon vergelijkbare programma's. En net als in de Verenigde Staten, ook gebaseerd op zeg maar, geheime wetten. Uh, hè, in de VS heb je geheime wetten die worden getoetst door een geheime rechtbank. En die programma's worden uit een geheim budget worden die betaald. Nou ja, dat zijn natuurlijk zaken die hebben gewoon uh, in een democratie geen plaats. Dat hoort gewoon niet op die manier. En het heeft vormen aangenomen. Hè. Er wordt gepraat over uh, economische. Spionage, politieke spionage... maar ik krijg steeds vaker ook de indruk... dat het gewoon eigenlijk geen enkel doel meer dient. Maar hè, de Amerikanen hebben iets... dat noemen ze Total Information Awareness. Met andere woorden, wij willen alles weten. Ja. Alles. Ja. Van je kan niet weten. Hè, alleen maar omdat het kan. En ja, er... Er, er, worden, er wordt hier ook ontzettend veel geld in gepompt. Het is een enorme industrie die zichzelf eigenlijk zo langzamerhand op de been houdt. Vanavond is er gesproken in het Europese parlement in een commissie over het beter beveiligen van onze gegevens. Naar aanleiding hiervan, wat is er ja. daadwerkelijk besloten nu? Nou, er is uh, er is, er zijn twee Europese wetten uh, voor bescherming persoonsgegevens. Uh, maar die dateren uit uh, eentje uit 95 en de ander ietsje uh, ietsje recenter. En die moesten dus dringend ja, gemoderniseerd worden. Dat mm -hmm. hebben we nu gedaan. Um, en het, sommige mensen zeggen, ja, daarmee kunnen we ons nu beschermen tegen dat afluisteren. Nou, dat is, dat is niet waar. Uh, ook de bestaande wet staat het al niet toe dat bedrijven meewerken uh, met die afluisteren. Maar het gebeurt dus data. blijkbaar wel. Het gebeurt voortdurend. Het gebeurt en er, er, er zitten geen sancties aan verbonden. Nee, het, het, nou ja, die worden niet opgelegd. Het probleem is dat Europa dus eigenlijk stilzwijgend accepteert dat de Amerikaanse wet op Europees grondgebied boven de Europese wet wordt gesteld. Nee. En ja, kijk, zolang Europa dat eigenlijk accepteert... En ja, Europa Dan maakt zo'n wet natuurlijk niets uit. Dan maakt zo'n wet nee, eigenlijk is... niets uit. Nee, de wetten moeten wel gehandhaafd worden, anders hebben ze geen zin. Ja. En is het überhaupt, denkt u, mogelijk om onze gegevens echt te beschermen? Of is dat gewoon een gevecht dat we nooit gaan winnen? Nou, helemaal 100% veiligheid heb je natuurlijk nooit. Maar er moet wel heel veel meer gebeuren. Hè? In de zin van gewoon fysieke bescherming zorgen dat je, dat je systemen veilig zijn. Maar er moeten natuurlijk ook gewoon hele goede afspraken gemaakt gaan worden. Met, allereerst met de Amerikanen, maar ook met andere landen. Hè? Want ook de Russen, ook de Chinezen... Andere landen doen dit soort dingen ook. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en er moet er dus gewoon, er moet goede rechtsbescherming komen voor Europese burgers, ook tegenover andere landen. Ja, meneer Van Eten, gelooft u uh, dat als mevrouw in het veld haar zin krijgt, dat het dan daadwerkelijk beter geregeld is over een tijdje? Of is dat? Uh, het het hart zit op de goede plaats bij het Europese parlement. Maar het is heel moeilijk voor te stellen welk antwoord je hier precies op moet geven. Uh, de, de, de, uh, de aanscherping van de privacywetgeving die nu is voorgesteld. Ik begrijp niet helemaal hoe die hier een mouw aan. Past, hè? Zeker niet als onze eigen uh, veiligheidsdiensten hier aan meewerken. Dan geven wij die data. Uh, een ander uh, element in die, in die aanscherping is dat het wel mag onder een gerechtelijk bevel. Nou ja, strikt genomen is zo'n beetje alles wat de NNC doet... door uh, een gerechtelijk bevel gedekt, dat, die, dat dat gerechtelijk bevel eigenlijk een blanco check is. Dat is dan helaas een uh, onvolkomenheid. Maar het is heel lastig om dat echt op die manier te gaan vangen. Ik, um, ja. ik denk dat maar het hier daar, nog... maar daar komt. Mag ik daar nog op reageren? Ja, tot slot. Um, kijk, wat bedrijven die zitten klem, he? die worden inderdaad met zo'n gerechtelijk bevel gedwongen om data af te staan, terwijl dat eigenlijk van de Europese wet niet mag. Um, nou wil ik bedrijven niet in de problemen brengen, maar het is natuurlijk idioot dat Europa zegt. ja. Nou ja, als het dan zo is, dan accepteren we maar dat onze eigen wet niet nageleefd wordt. Er zit toch een, een heel groot deel van de oplossing in een veel uh, zelfbewuste, ja, houding... Ja, proactiever, proactiever met de wetgeving die er is. We ja. gaan uh, zien of dat gaat helpen. Ja. Sophie in het veld, Michel van Eten, hartelijk dank. reserved for you, Charles Bradley. Architect Rem Koolhaas kreeg vandaag uit handen van minister Bussemaker van Cultuur de Johannes Vermeerprijs 2013, een staatsprijs voor de kunsten, voor zijn gehele oeuvre. Koolhaas is de architect van onder andere de Kunsthal en het 150 meter hoge gebouw, de Rotterdam in Rotterdam, dat bijna klaar is. Hartelijk welkom, Rem Koolhaas. Dank u. Van harte gefeliciteerd met de Johannes Vermeerprijs. Onder andere Erwin Olaf en Alex van Warmerdam gingen u voor. U bent al heel vaak onderscheiden in uw leven. Heeft deze prijs een speciale betekenis voor u? Uh, het is heel bijzonder uh, om uh, een Nederlandse prijs te krijgen natuurlijk. Dat, oh, uh, dat raakt u meer dan een internationale prijs? Uh, nee, niet speciaal meer, maar het raakt me. Heeft u het gevoel dat u altijd voldoende waardering... voor uw werk kreeg in eigen land, in Nederland? Uh, ik, ik heb absoluut nooit over waardering gehad. En ik heb eigenlijk moeite met waardering. Uh, we zijn een behoorlijk uh, zelfkritische organisatie. Dus uh, uh, we zijn meestal kritischer dan onze critici. <laughs> Dat lijkt me een hele gezonde eigenschap. Tegelijkertijd niets menselijks is ontvreemd. Het doet hmm. u goed... Deze waardering, deze prijs. Ja, het, het doet me goed. Uh, en uh, de minister en de juryvoorzitter... waren buitengewoon sympathiek in hun uh, toespraak. Dus het uh, was een bijzonder leuke avond. In uw toespraak vanavond sprak u over toeval. Hoeveel toeval hmm. zit er in de carrière van Rem Koolhaas? Uh, nou, ik, ik heb nagedacht over een dankwoord. Uh, en toen heb ik uh, bedacht dat misschien uh, de meest belangrijkste factor in mijn hele leven toeval geweest is. En uh, ik heb gewoon mijn best gedaan om mijn hele leven voor te stellen... als een aaneenschakeling van toeval. <laughs> en, uh, en dat is heel goed gelukt. <laughs> maar dat maakt me dan ook een beetje hopeloos. Omdat ik denk, van, dan kun je nog zo hard werken en je best doen. Maar het is toch allemaal toeval. Je, je moet natuurlijk toeval herkennen. Uh, en je moet met toeval iets doen. En uh, een van de toevallen uh, die ik heb meegemaakt... is dat mijn uh, familie me toen ik acht was naar Indonesië nam uh, in 1952. Uh, dat ik daar vier jaar gewoond heb. En dat ik dus uh, van een heel vroege leeftijd... een soort onafhankelijkheid uh, heb gehad. Uh, politici meegemaakt heb. Ik heb met Sukarno gebarbecued op mijn negende. Uh, en dat ik ook heel vroeg uh, wist dat er andere uh, landen waren. Andere geuren, andere goden, andere kleuren. Andere culturen, andere waarden, andere volken. En, en eigenlijk is ons hele werk uh, niets anders dan uh, daarop ingaan en na te gaan... wat je voor die, al die alternatieve en alternatieve realiteiten... wat je daarvoor en mee kan doen... Dus eigenlijk een, een brede horizon vanaf kinds af aan. Een belangrijk ja, toeval in uw leven. Ja, ja. Uw grootvader was architect. Heeft nou. hij de liefde voor het vak bij u doen ontwaken? Mm, eh, eigenlijk eerder de liefde voor, voor de geschiedenis. Uh, hij was een uh, ongelooflijk uh, belezen man... met uh, heel veel boeken met dezelfde ruggen uh, in zijn uh, boekenkasten. Uh, eigenlijk meer de liefde voor geschiedenis. En, en uh, toen ik jong was, uh, had ik eigenlijk niet zo'n zin in architectuur. Ik uh, ben journalist en uh, scriptwriter geweest. En toen ik uh, 35 was, werd ik ineens getroffen door de realisatie... dat ik uh, toch beter architect kon worden. En wat was dat voor inzicht dan? Wat gebeurde er dat u dat dacht? Nou, het was een soort uh, blikseminslag. Ik was in Delft uh, en ik had net een lezing gegeven voor uh, architecten. Het was een moment in de... 60e Waar iedere architect filmmaker wilde worden. En toen dacht ik als filmmaker. Misschien moet ik dan architect worden. Een soort uh, uitruil. <laughs> Tegen de stroom in. Ja. Er zit altijd een, een sociaal component in uw werk. Een, een zekere idealisme, idealisme. Het leven voor mensen met name in steden beter maken. Uh, en ook in de toekomst. Hmm. Is dat iets wat u van uw grootvader heeft? Of van uw eigen vader? Hmm. Niet, niet direct. Het, het is meer... Uh, ik denk dat het meer een soort sociologische belangstelling is. die, die zij geen van tweeën hadden. En die. Uh, of misschien zelfs uh, vooral een journalistieke uh, belangstelling. Mijn vader was schrijver, maar ook journalist. Mm. Uh, ik heb een tijd bij de Haagse Post gewerkt. En uh, eigenlijk ben ik nooit opgehouden met uh, journalistiek. Het is niet zozeer idealisme, maar gewoon een grote preoccupatie de wereld in elkaar zit en uh, hoe ik met die gegevens uh, een, een bepaalde rol kan spelen. Houdt u van mensen? <laughs> dit is een soort rare vraag. Uh, op het ogenblik uh, wordt, is, is bijna de normale aanname dat een architect uh, arrogant is boven de mensen staat. En... Uh, zeg je nergens iets van aantrekt en compromisloos uh, uh, en genadeloos uh, zijn sporen na, nalaat. Maar uh, als je zou komen kijken hoe we bezig zijn en hoe hard we werken... en, en wat een ongelooflijk geobsedeerd beroep het is om uh, precies datgene te af te leveren wat mensen willen hebben... dan, uh, zou je zo vraag, uh, dan zie je dat zo'n vraag irrelevant is. U bent een echte stadsarchitect. U heeft zich samen met uw bureau jarenlang bezig gehouden... met de uitdagingen van de groeiende steden, urbanisatie van de wereldbevolking. En nu wilt u zich gaan richten op het platteland. Waarom? Nou, ik, ik heb altijd een, een soort antennes gehad... over welke onderwerpen belangrijk zouden worden. Ik geef les op Harvard en, en heb daardoor ook een soort researchapparaat bij de hand... om dingen na te gaan voor ze actueel geworden zijn... Zo ben ik naar China geweest, naar Afrika. En nu heb ik het gevoel uh, dat het platteland belangrijk wordt. Want iedereen weet dat meer dan de helft van de mensheid in de steden woont. Uh, dat betekent een enorme trek van het platteland naar de stad. Uh, en ik ben eigenlijk geïnteresseerd naar wat al die mensen achterlaten. Uh, een ontvolkt platteland. Maar als je goed oplet, en ik heb twintig jaar... Uh, via mijn partner een uh, buitenhuis gehad in, in Zwitserland. En daar heb ik twintig jaar gezien hoe ongelooflijk radicaal uh, het platteland verandert. En dat bijvoorbeeld dezelfde hoeve, die uh, geen twintig jaar geleden echt een boerderij was, nu bewoond wordt door een gezin uit, zeg maar, Milaan. Uh, dat er één week per week woont. En dat. Het huis wordt uh, onderhouden door drie Thaise uh, huishoudsters... die ook de honden uitlaten. En als je een boer in het Zusterse aanspreekt... of je altijd boer geweest is... dan blijkt het vaak dat het een uh, kerngeleerde uit Frankfurt is... die uh, uh, niet meer geleerde wil zijn... Dus, uh, met wisselende woorden, gezichten, veranderende gezichten. Totaal wisselende gezichten en eigenlijk misschien nog heftiger dan de stad zelf. U wilt er ook een boek over schrijven. Uh, waarom? Uh, ik ben verslaafd aan boeken schrijven. Uh, ik vind boeken misschien de meest uh, persoonlijke en afgeronde vorm van uh, statements maken. Uh, Bevredigender dan een gebouw ontwerpen? Persoonlijke natuurlijk. Een gebouw maak je met 400 andere mensen. Een boek maak je in het beste geval alleen of met de ontwerper. Dus daarom heeft het boek een speciale intimiteit... waarmee ik graag wil werken als ik ook persoonlijke statements maak. Gaat het, het onderzoek van de countryside, het plattelandsthema... ook een rol spelen op de architectuurbiennale in Venetië volgend jaar... waarvan u curator bent? Nee, nee, nee, nee helemaal niet. Nee. We, we laten onszelf uh, voorkomen erbuiten. Uh, het bijzondere van deze biennale, biennales zijn altijd uh, een soort uitstalkasten... van wat uh, huidige uh, architecten en kunstenaars uh, presteren. Uh, ik ben directeur geworden op voorwaarde dat er niets over deze tijd hoeft te gaan. Het is allemaal geschiedenis. Hmm. Uh, en we kijken naar de geschiedenis van uh, de elementen van de architectuur, de geschiedenis van de deur, de geschiedenis van de muur, de vloer, de wand, de wc, uh, de TL-buis, uh, het plafond. Geweldig. Uh, ja, uh, door alle culturen heen. Zou je zeggen dat de liefde en fascinatie voor de stad bij u is bekoeld? Of is dit gewoon een tijdelijke aberratie? Uh, uh, het, het is niet bekoeld, maar veranderd. Hmm. In steden is er steeds minder ruimte. Vooralsnog trekken natuurlijk mensen naar steden. Denkt u, als we het in brede pennestreken moeten omschrijven... gaan we steeds meer de hoogte in of juist ondergronds? Wat is uw voorspelling? Um, het interessante is dat niemand de hoogte in hoeft... die niet de hoogte in wil. Uh, met andere woorden, hoogbouw is, geloof ik, al in de jaren zestig aangetoond... Dat Strikt genomen onnodig is. En dat je dezelfde dichtheid kan krijgen als je bijvoorbeeld oud-Zuid uh, nabouwt. Dus dichtheid. Uh, uh, hoogte is vooral een soort uh, mythologie en, en uh, een soort voorbeeld van de vooruitgang. Maar nodig is het eigenlijk niet. Is het voorspelbaar dat u in de of voorstelbaar moet ik zeggen. Ja. Dat u in de toekomst zegt: het is mooi geweest. Ik stop met de architectuur en ik ga alleen maar schrijven. Uh, ge geen idee. Denkt u over de toekomst na in die termen? Niet echt. Wanneer maakt u een film? <laughs> uh, geen commentaar. Oeh, dat intrigeert <laughs> mij. Dat klinkt heel goed. Ja. Daar verheugen we ons zeker op. Uh, u mag de 100.000 euro die bij de Johannes Vermeerprijs hoort uitgeven... aan het realiseren van een speciaal project. Weet u al wat dat gaat worden? Nee, nog niet. Nee. Mogen mensen... ik, ik, ik, ik heb allerlei uh, projecten die nooit echt zijn afgemaakt. Een soort holding patterns van allerlei dingen, dingen die ik heb uh, willen maken. Uh, ik denk dat ik daar een van uh, ga doen. En Welke zou dat zijn? Welke moet er echt nog af? Uh, misschien een boek over Afrika. Over de meest dysfunctionele stad in de wereld, Luibas. Uh, ik wil uitleggen hoe die stad werkt. Fascinerend. Rem Koolhaas, hartelijk dank. Goed, dank je wel. Shall I tell it again? How we started as friends who would run into one another now and again at the Epic Cairo oh, or the Mesa Dupree or a dozen different everyday places to be. I was loping alone, living alone. We were ever so brave on the telephone. Would you care to come down for fireworks time? We could each just reach, we could step out of the line, and the smell. 2 juli treintje Oosterhuis. Kiribati, een eilandengroep in Oceanië ligt slechts enkele meters boven het zeeniveau. Door de stijgende zeespiegel dreigen de eilanden onder water te komen. Een man uit Kiribati wil nu dat Nieuw-Zeeland hem opneemt als klimaatvluchteling. Enrico Prins is journalist in Nieuw-Zeeland. Enrico, goedenavond. Ja, goedenavond, goedemorgen voor ons. Ja, goedemorgen voor jou inderdaad. Eerst even Kiribati. Het klinkt exotisch en prachtig, maar wat voor eilandgroep is dat? Waar ligt het precies? Het is een van de vele atoolgroepen in de Stille Oceaan. En het ligt ruwweg in de driehoek tussen Australië, Nieuw-Zeeland en, en Hawaii. Echt pontificaal in het midden daar. En hoe nijpend is de situatie? Want ik zei net dat het slechts enkele meters boven het zeeniveau ligt. Hoe nijpend is de situatie voor die eilandengroep? Nou, behoorlijk nijpend. Als je nagaat dat zich sinds eind jaren negentig bij springtij geregeld situaties voordoen. waarbij de watervoorziening op het eiland dusdanig beschadigd raakt dat het moeilijk is om aan zoet water te komen. En dat is het eerste probleem. En daaruit voortvloeien onder meer problemen met de landbouw. Dus je kunt je voorstellen dat mensen zich daar ernstige zorgen maken... over de nabije toekomst. Waarom wil Nieuw-Zeeland deze man... Uh, die zichzelf een klimaatvluchting noemt, niet opvangen? Nou ja, um, de immigratiedienst zegt dat... Um, om in aanmerking te komen voor status van politiek vluchteling... dus ook uh, menselijk ingrijpen moet worden, kunnen worden verwacht aan de andere kant. Dus met andere woorden, als die man teruggaat naar Kiribati... dan moet hem daardoor mensen het leven onmogelijk worden gemaakt. En dat is natuurlijk uh, in dit geval uh, een heel andere zaak... omdat uh, ja, uh, het is de natuur is. Tot nu toe voorzien alle internationale verdragen niet in dit soort situaties. En wat nu de advocaat van deze man betoogt is uh, dat misschien weliswaar uh, langs directe weg geen mensen bij deze zaak betrokken zijn. Maar dat we de klimaatverandering zo onderhand toch wel kunnen toeschrijven aan menselijk ingrijpen. En uh, ja, dat is een van de voornaamste argumenten waarom hij voor de Hoge Raad betoogt dat hij hier zou moeten kunnen blijven. Mm -hmm. Wat verwacht je van de uitspraak? Wat denk je dat er gaat gebeuren? Dit zal belangrijk zijn voor Nieuw-Zeeland, neem ik aan... omdat er meer van dit soort vluchtelingen zullen zijn in de toekomst dan. Ik denk dat de rechter zich in eerste instantie beroept op de vaagheid op dit gebied van de internationale verdragen. En dat het uiteindelijk een zaak wordt die zich nog jaren kan voortslepen. Want Nieuw-Zeeland... Uh, ...ziet natuurlijk met ledenogen ogen aan hoe uh, mensen die op deze manier in de problemen komen... ...zich straks uh, en masse hier aan de grenzen zullen melden. Het gaat in eerste instantie om 100.000 mensen op Kiribati... ...maar in de Pacific Island Nations wonen miljoenen mensen. En iedereen weet dat Australië niet echt een gastvrij-vluchtelingenbeleid op nahoudt. Uh, Nieuw-Zeeland ziet die mensen hier uh, ja, natuurlijk niet, niet graag komen. Dankjewel, Henrico. Um, hier bij mij in de studio Marjan Minnesma... directeur van de klimaatorganisatie Urgenda. Goedenavond, welkom Goedenavond. in de studio. Verwacht u dat dit vaker gaat gebeuren? Een klimaatvluchteling die zich ergens aandient? Ik verwacht dat het in de toekomst heel vaak gaat gebeuren. Op dit moment is het trouwens zo dat de meeste mensen daar... het liefst zo lang mogelijk blijven. En wat de correspondent net zei, dat met de springtij... dat daar de water zeg maar, over je voeten loopt, dat was vroeger twee keer in je leven... en dat is nu twee keer per maand. Dus dat wordt steeds erger. Maar het liefst blijven die mensen daar. En volgens mij hebben de meeste eilandstaatjes wel degelijk afspraken gemaakt... met zowel Australië als Nieuw-Zeeland, dat als de nood echt aan de mand komt... dat ze daar uh, opvang kunnen vinden. Alleen vinden waarschijnlijk die landen dat dat nu nog niet... Genoeg uh -huh. is en ik denk dat deze man ook nu nog een uitzondering is dat de meesten toch zo lang mogelijk willen blijven. Ja, maar hij zegt: Ik kan geen toekomst meer opbouwen op Kiribati. Is absoluut waar. Want binnen nu en 50 jaar moeten ze allemaal weg. Binnen nu en 50 jaar ja. dan zijn ze verdwenen. Uh, u zei net: Er zijn waarschijnlijk al afspraken gemaakt als de, als de nood echt hoog is. Maar als we praten over structurele afspraken, wat, wat zijn die dan voor klimaatvluchtelingen? Nou, er zijn niet specifiek afspraken voor klimaatvluchtelingen, nergens. Maar Omdat wordt... het menselijk handelen aspect daarvan een belangrijk onderdeel nou, is? Nou, het is nu gewoon nog niet besproken. En eh, ik vind ook dat we eigenlijk het niet serieus genoeg nemen. Want deze eeuw nog gaat het op heel veel plekken in de wereld mis. En dan eh, wordt er gesteggeld of het dan 2050 is of 2070. Maar je kan er zonder op zeggen dat aan de ene kant er heel veel plekken komen die door het water niet meer eh, bereikbaar worden. Zoals deze eilandstaatjes. Maar op andere plekken is het verdroging, dat je er geen landbouw meer kan plegen. En dan gaan mensen ook weg, want dan kunnen ze niet meer boer zijn. Dus er komen op den duur heel veel miljoenen en waarschijnlijk miljarden mensen... die gaan verhuizen. Miljarden? Ja, dat, en dat is gewoon natuurlijk niet te regelen met een verdrag of zo. Dus dat, dat wordt onrust. En waar ik dus eigenlijk op wil aandringen... is dat we binnen nu in twintig jaar het gebruik van alle fossiele brandstoffen... olie, kolen en gas stoppen. Want dan wordt, blijft het nog hanteerbaar. En doen we dat niet, dan wordt het gewoon van kwaad tot erger... en dan gaan we over allerlei grenzen die niet meer terug te draaien zijn... Binnen twintig jaar moeten we op alternatieve energie zijn overgestapt. Ammas, ja. de hele wereld, ja. om te voorkomen dat miljarden mensen... wat u voorspelt, uiteindelijk op de vlucht zullen slaan voor klimaatverandering. Ja. Dat lijkt mij, en ik ben geen technicus... en ik heb niet in Delft gestudeerd, onmogelijk. Nee, dat is niet onmogelijk. Wij komen binnenkort ook met een rapport... waarin we in ieder voor Nederland laten zien... dat je binnen 20 jaar, dus zeg rond 2030... een volledige energievoorziening zou kunnen hebben... op zon, wind, biomassa, aardwarmte en een beetje waterenergie. En wat kost dat als ik vragen mag? Nou, Dat betekent dat de energievoorziening in 2030, 2035 niet duurder is dan nu. Dat is het hele grappige tussen aanhalingstekens. Het hoeft niet duurder te zijn en er levert wel enorm veel banen op. Want aan de ene kant betekent het dat we gaan bezuinigen. Dus dat betekent dat alle huizen, zoals dat heet, energie-neutraal worden. Dus die gebruiken geen fossiel meer en die worden een stuk zuiniger. En het restje kan je dan samen opwekken met zonnepanelen... met gezamenlijke windmolens, noem maar op. Dat gaan we, dus we gaan eerst bezuinigen en het restje kunnen we dan duurzaam opwekken. En die combinatie is haalbaar... En ook betaalbaar. En ik vind persoonlijk... Als je, ik heb zeg maar drie kinderen die zijn van begin deze eeuw... die gaan 2100 halen. Wij gokken met hun, hun toekomst. En dit is eigenlijk maar een hele kleine inzet... als je het vergelijkt met wat zij gaan meemaken... als wij niets doen. Mm -hmm. En op de een of andere manier zijn wij als mens niet in staat... om iets verder te kijken dan de komende vijf nou, à tien jaar. Ja. En als we verder zouden gaan kijken... dan zouden we ons rotschrikken en denken van... ja, hier nou ja, moeten we nu wat aan doen. Als miljarden mensen op de been komen... dan is dat, uh, dat is niet alleen mijmeren over, de, over het milieu... dat is daadwerkelijk in jouw leefomgeving... de gevolgen daarvan onderkennen. Maar... Als u zegt, het is haalbaar <coughs> pardon, en betaalbaar. 20 jaar, waarom is het dan nog niet gebeurd? Eerlijk gezegd kan ik me dat niet echt voorstellen dat het dan Omdat kan. de meeste mensen, en ik denk jij ook... zich niet echt realiseren hoe ernstig het wordt... Eh, tussen 2050 en 2100. Omdat dat nog zo ver uit ons blikveld is... dat we liever doordenderen. Het is natuurlijk een boodschap van verandering. En heel veel mensen willen niet veranderen. En de politiek is korte termijn gericht. Die richt zich op de komende, nou nog niet eens vier jaar... en op allerlei andere onderwerpen... van Sinterklaas en Zwarte Piet tot God heten weten wat. <lacht> en niet op waar <lacht> het werkelijk over gaat. En ah. je ziet dat de wetenschap is heel ongerust... Dus die, de beste wetenschappers zijn eigenlijk het meest ongerust. En wordt door allerlei uh, partijen aan de noodrem getrokken. En dan zijn het niet de milieuclubs, maar de, de Wereldbank, accountants, het IMF. En die zeggen eigenlijk, je moet nu binnen twintig jaar om, anders gaat het mis. En vertel jij mij maar wat ik moet doen om te zorgen dat die, die urgentie op de kaart komt. Mm. Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou ja, bijvoorbeeld de staat aanklagen. Dat, dat lijkt wij mij dus. wel uh, een <laughs> vrij duidelijke stunt. Om het maar even zo te zeggen: dat gaat u doen. Waarvoor ja. precies? Wat is de aanklacht? Nou, precies dit ding: dat wij dus zeggen, nou. Het je hebt het klimaatverdrag ondertekend... samen met 195 landen. Je wil geen gevaarlijke klimaatveranderingen voorkomen als staat. Dat heb je gezegd. Je hebt ook gezegd als staat... dan moeten we onder de 2 graden temperatuurstijging blijven. En dat betekent dat we in 2020... 40 procent minder CO2 moeten uitstoten. Want ons beleid is daar totaal niet op gericht. En wat ik net vertelde, als je dat dus niet doet... dan betekent het uiteindelijk dat het gevaarzetting betekent... en een onrechtmatige daad ten, ten opzichte van de mensen in de toekomst. Eigenlijk denk ik al... voor. Voor ons, want dat gaat steeds sneller. Maar mm -hmm. zeker de volgende generaties gaan hier... Nou ja, mensenrechten, schendingen, noem het allemaal ja. op. Dat gaat gewoon gebeuren. Ik kan me voorstellen dat dit veel publiciteit zal genereren... maar dan zegt uw advocaat ook dat u goede kans van slagen heeft... Ja, ik doe dit echt niet om de publiciteit. Want dan weet ik wel wat leukers. Dan ga ik wel om in mijn naakje op de dam staan of ook zo. Goed, ook leuk. Dat weten. <lacht> ik, ik denk dat wij een, een echte kans hebben. Maar wat ik ook wil, is dat dit debat op de kaart komt. Ik wil dat de overheid met de billen bloot gaat en uiteindelijk of zegt van ja, we erkennen dat het erg is, dat hebben ze al in een brief gezegd, maar we gaan er niks aan doen. Dan weten wij dat, tenminste, dan ga ik verhuizen in ieder geval naar iets hoger dan min 6 onder de zeespiegel. Of dat de overheid zegt. Ja, ik neem het serieus en ik ga nu als een donder aan de slag. En dat is natuurlijk wat wij vorderen. Um, stel dat het wel in Nederland lukt binnen twintig jaar. Stel, we dromen dan even fantaseren. Ik, ik ben er nog een beetje cynisch over. Ik kan me niet voorstellen dat het lukt om de rest van de wereld mee te krijgen. Dan gaan die mensen op de vlucht slaan. En wie is dan daarvoor verantwoordelijk? Hoe gaan we dat dan politiek oplossen? Nou, dat is het hele uh, eiereten. Als wij dus gaan wachten tot dit gebeurt... dan gaat niemand dit meer kunnen oplossen. En dan is ook de schade zo groot dat geen enkele staat dat op kan brengen. Dus dat heeft geen zin. Daarom proberen we het naar voren te trekken... en zeggen, doe nu wat. Wij vertalen onze rechtszaak in het Engels... in de hoop dat in heel veel andere landen het overgenomen gaat worden. Want iedereen moet pro rata dus zijn eigen stukje van deze puzzel, oplossen. Wij als Nederland zijn eigenlijk een hele grote uitstoter. Wij zitten in de top 10 van uitstoters per hoofd van de bevolking. En zelfs in absolute termen in de top 25. Dus dat is echt heel veel voor zo'n mini-landje. Ja. Dus wij moeten ons deel absoluut nemen. Maar dat betekent inderdaad dat alle landen, andere landen dat ook moeten. En de vraag is nu, gaan we wachten op de veertigste ramp? En gaan we dan actie ondernemen? Of gaan we ons verstand gebruiken? Zoals Jan Terlauwt het zegt, we zijn 95% aap. Dus heel korte termijn gericht. Maar dat 5% die we nog over hebben, ik zou toch hopen... dat we die eens gaan benutten. En dat we gewoon als een idioot aan de bak gaan. En dat levert ook gewoon banen op het leven het geld op. Het is innovatie. Het is gewoon een nieuwe economie opbouwen. Dus het is niet kommer en kwel, maar we moeten wel heel snel iets anders gaan doen. Ik zou zeggen op naar Den Haag en heel veel succes daarmee. Dankjewel. Marian Minnesma, hartelijk dank. Het is vijf voor twaalf. Onderzoekers van de Universiteit van Buffalo in New York hebben succesvolle testen gedaan met wifi voor onderwater. Waar heb je dat nou weer voor nodig? Goedenavond, Henry Dol van TNO. Goedenavond. U bent zelf ook met onderwater wifi bezig. Moet ik me dan voorstellen dat we al bellend en append binnenkort onder water kunnen sms'en? Uh, nee, dat, dat uh, moet u zich daar niet bij voorstellen. Het is uh, uh, communicatie tussen uh, apparaten onder water. Dus op de zeebodem uh, of uh, onderwaterrobots die, uh, die uh, onder water uh, zich voortbewegen van A naar B. En waar kunnen we dat dan voor gebruiken? Wat gaat het ons opleveren? Nou, een, een voorbeeld van... Uh, ja, ik doe zelf uh, veel onderzoek voor voor de marine, dus militaire toepassingen. Maar uh, voorbeelden van, uh, van civiele spin-off daarvan is uh, het monitoren van het onderwatermilieu. Op verschillende plaatsen in de Noordzee bijvoorbeeld. En dat dan die gegevens uh, ja, online doorgegeven worden aan, uh, aan uh, stations op, de, op het land... Of inspectie van uh, sea, uh, gas en olie-exploratieplatforms. Uh, mm, mm, mm, Beveiliging oh. van de of van uh, belangrijke vader. Is hele brede toepassingen eigenlijk. Ja. Ja. Want uh, hoe werkt het? Want boven water maak je gebruik van radiogolven. Maar hoe doe je dat dan onder water? Ja, onder water kan dat ook. Maar de, ja, de, dat plant zich maar heel kort voor het onderwater. Maar iets van 100 meter of zo. Dus wil je dan substantiële afstanden bereiken van kilometers... dan, uh, dan doe je dat in uh, ja, je met geluid. En dat is ook hoe dit werkt? Ja, inderdaad. De Universiteit van Buffalo die hier maakt som dezelfde methodes gebruik. Dus uh, modulatie van uh, ultrasoon geluid. Beetje uh, zoals dolfijntjes doen. Ja, de, de, ongeveer wel. Inderdaad, een aantal dolfijnen maken en dat uh, communiceren met geluid. Maar de, ja, de specifieke methodes uh, die gebruikt worden zijn wel anders. En uh, betekent deze ontwikkeling een einde aan alle kabels op de zeebodem? Nee, want voor, voor uh, glasvezelkamers die zeg maar, op de oceaanbodem liggen... die zijn nog steeds nodig om de hoge datarates uh, te bereiken... Uh, die je nodig hebt voor uh, internetcommunicatie... van uh, Europa naar Amerika bijvoorbeeld. Uh, maar uh, als, als de lage uh, transmissiesnelheden voldoende zijn... bijvoorbeeld omdat er geen haas bij is... dan, ja, dan is een draadloze ako akoestische verbinding een uh, goede optie. Bent u opgewonden over dit experiment, waar het heen gaat? Nou ja, zeker wel uh, voor, uh, ja, uh, wereldwijd inderdaad zijn er niet toepassingen voor, zowel militair als, uh, als uh, civiel. En uh, we zijn nog uh, maar aan het begin van van ontwikkeling ja. uh, onder water op dit gebied. Wat vinden de vissers er eigenlijk van? Ja, dat, die zeggen inderdaad nog niet zoveel over terug. <lacht> maar we wij doen, wij doen inderdaad wel onderzoek uh, bij TNO uh, naar de uh, invloed van, uh, van sonar uh, systemen op uh, op visjes. Nou, dat uh, levert vast wel interessante gegevens op. In ieder geval hartelijk dank. Onderwater wifi komt eraan voor iedereen. Dit was met het oog op morgen voor deze maandagavond. Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende keer. Dichter bij het oog.